Agenten stonden klaar om het kamp te ontruimen. De Somaliërs verbleven sinds maandag voor het gebouw van de IND. Ze wilden niet langer in het asielzoekerscentrum in Vught blijven. De uitgeprocedeerde asielzoekers vonden het regime daar te streng. Ze moesten zich daar dagelijks melden. De IND gaat nu met de Somaliërs in gesprek. Ze hebben het aanbod gekregen om naar een gewoon asielzoekerscentrum overgeplaatst te worden. Daar hoeven ze zich niet dagelijks te melden. De Somaliërs willen dat minister Leersen uiteindelijk een verblijfsvergunning geeft.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 Bij koffie- en theefabrikant Douwe Egberts is boekhoudfraude gepleegd. En dat is gebeurd bij de Braziliaanse tak van DE. Het moederbedrijf heeft een onderzoek ingesteld. De fraude vond plaats sinds 2009. Door de fraude valt de winst van DE in 2012 naar verwachting zo'n 50 miljoen euro lager uit. DE splitste zich in juni af van het Amerikaanse moederbedrijf Sarah Lee en ging toen naar de beurs.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 Het asbest werd gevonden door een bewoner van het pand. Na metingen werd besloten om alle bewoners te evacueren. Het gebouw in Hoogvliet is via een corridor verbonden met een naastgelegen zorgcentrum. Onderzocht wordt of er via de corridor ook asbest in het zorgcentrum terecht is gekomen. Later vandaag wordt daar meer over duidelijk. President Obama heeft in het geheim toestemming gegeven voor Amerikaanse steun aan de opstandelingen in Syrië. Dat zou begin dit jaar al gebeurd zijn, melden bronnen in Washington aan persbureau Reuters en de Amerikaanse tv-zender NBC. Met Obamas toestemming kunnen geheime diensten als de CIA het Syrisch Verzet actief ondersteunen. Obama zou geen toestemming hebben gegeven voor wapenleveranties aan het verzet. Wat de steun verder inhoudt is niet bekend. Het Witte Huis wil het verhaal niet bevestigen. Wel is bekend dat de VS de Syrische oppositie steunt met 25 miljoen dollar. Onder meer voor communicatieapparatuur. En ook is 64 miljoen dollar beschikbaar gesteld voor humanitaire hulp. Op de snelweg A13 bij Delft is een neergeschoten man gevonden. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De man zat in een auto die betrokken was bij een aanrijding met een andere auto. De politie denkt dat de man al was neergeschoten in de buurt van treinstation Den Haag-Hollandspoor. Er zijn zes mensen aangehouden en een deel van hen zat bij het slachtoffer in de auto. De anderen zaten in de tweede auto. En of ze iets met de zaak te maken hebben is niet duidelijk. Na 13 is bij Delft in de richting van Rotterdam enkele uren afgesloten geweest voor onderzoek.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 De rechter spreekt zich volgende week over de zaak uit. Het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag verdenkt radclomatisch van oorlogsmisdaden. Na de val van Srebrenica in juli 1995 werden onder andere zijn commando duizenden Bosnische mannen door Servische militairen vermoord. Het Russische vrachtschip Progress heeft het internationale ruimtestation ISS vannacht in recordtijd bereikt. Zes uur na de lancering werd het ruimtestation bereikt. En normaal doet het ruimteschip er twee dagen over om bij het ISS te komen. Maar dankzij een experimentele nieuwe aanvliegmethode kon de reistijd flink worden verminderd. De Progress was gisteravond gelanceerd vanaf de ruimtesbasis Baikonur in Kazachstan. Het is de bedoeling dat de nieuwe aanvliegroute ook voor bemande vluchten gebruikt gaat worden. Maar daar zijn eerst nog meer experimenten voor nodig. Nederlandse medaillewinnaars Marianne Vos en Edith Bos... zijn gisteravond gehuldigd in het Holland House. Wielrenster Vos pakte zondag de Olympische titel op de wegrace, maar ze werd gisteren pas gehuldigd omdat ze nog de tijdrit moest rijden. Judoka Bos werd gehuldigd voor haar bronzen medaille. Ongeveer 4000 mensen vierden het feest in Londen van Vos en Bos mee. Het weer dan, eerst buien. Vanmiddag wordt het vanuit het westen droger en komt er steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden aan zee tot lokaal 24 in Limburg. Morgen begint de dag op veel plaatsen droog en zonnig, maar al snel neemt de kans op buien vanuit het westen toe. Het wordt ongeveer 23 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staan op dit moment drie files. Ze staan op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen de afrit Haarlem Zuid en het knopend Raasdorp 2 kilometer. A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Zwijndrecht en knooppunt Klaverpolder 7 kilometer door een aanrijding. De weg is daar wel weer vrij. Maar door deze file loopt het ook vast op de N3 Papendrecht richting Dordrecht. Tussen Dordrecht en de aansluiting met die A16 4 kilometer. 25%?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 Goedemorgen, het is donderdag 2 augustus. De vakantie is voorbij, nou, voor even dan, voor de Tweede Kamerleden. Want de Kamerleden onderbreken hun vakantie om over de euro te debatteren. Douwe de Egberts heeft problemen in Brazilië... en het kamp van de Somaliërs in Den Bos is ontruimd. De Somaliërs zijn tevreden met het bereikte resultaat. Nu we gaan het terug naar de vochtig. Daarna we gaan we het transferen naar een normale uitzetstij... bijvoorbeeld in Amsterdam, in Den Haag. En iedereen krijgt deze aanbod. In de bos dus breken de Somalische asielzoekers hun kampje op. Ze demonstreren tegen, euh, tegen hun verblijf in een uitzetcentrum. Terwijl ze voorlopig niet uitgezet worden. Dat vonden ze oneerlijk. Theo van Verbrugge is in Den Bosch. Theo, alle tentjes zijn afgebroken? Ja, de tentjes zijn afgebroken. Maar uh, de spullen van het kampement liggen nog een beetje op de trappen van uh, de IND. Grote vuilniszakken gevuld. Er worden nu wat uh, dekens, de bussen uh, ingedragen. Er zijn inmiddels al twee bussen... Met Somaliërs richting asielzoekerscentrum Vught vertrokken onder politiebegeleiding. En dit moet zo'n beetje de laatste, derde bus worden. En dan is eigenlijk iedereen hier... Tevreden, denk ik. Dat Vanochtend tot... Theo, je viel ja. eventjes weg. Je laatste woorden en dan is eigenlijk iedereen hier... Ja, weg zou je okay. kunnen zeggen. Naar tevredenheid zeggen ze, want uh, ze hoeven niet meer in beperking. Ze mogen straks naar asielzoekerscentra waar ze wat meer vrijheid krijgen. Ik wilde vertellen dat vanochtend om zes uur begon hier uh, die ontruiming. Er werd uh, druk overlegd en uiteindelijk gingen de Somaliërs ermee uh, akkoord dat ze naar Vught zouden gaan... en dat daar verder gepraat wordt uh, om te kijken hoe het verder moet. Ja, en de politie hoeft er niet in actie te komen? Absoluut niet, er was uh, ruimschoots voorzien in de politie. Ik telde hier al uh, snel zo'n 30, 40 fluoriserende hesjes... en om de hoek stond ook ME en busjes klaar, maar die uh, hoefden niet... In actie te komen. Ik vul het maar eventjes in, Theo... want de verbinding is een beetje instabiel, weet je. Ik ga verder praten met de uh, lokale burgemeester van Den Bosch. Dank je wel, Theo. En dat is uh, Geert Snijders. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de mensen zijn uh, tevreden, want ze zeggen dat ze een akkoord met u hebben bereikt. Klopt dat ook? Nou... het is de is geen partij in in deze het is een het is een, schil, een probleem tussen een aantal asielzoekers en de en de minister. Wij zijn geen partij. We hebben uh, een demonstratie op ons grondgebied. De demonstratie vindt plaats op het grondgebied van de gemeente Romos. Wij erkennen het recht op, uh, op demonstreren. Maar wij vonden wel dat na drie dagen en na drie nachten de demonstratie eindig moest uh, zijn. Ja, en hoe heeft u om... daar nu een eind uh, aan gemaakt? Want uh, de mensen zijn bijzonder tevreden. Dus dat heeft u in die zin knap gedaan. Nou, ja, ik heb we hebben gisteren nadrukkelijk overlegd tussen COA IND. Uh, aan de ene kant asielzoekers en, uh, en mijn persoon. En er is natuurlijk nu een oplossing uitgekomen die voor de asielzoekers uh, acceptabel is. Zij gaan nu terug naar, uh, naar Vught en vandaaruit worden zij verplaatst naar andere asielzoekerscentra. Maar klopt het dus ik dan... ben blij dat, er, ik blij dat er een oplossing is die voor ja. de asielzoekers acceptabel is. En zo bijzonder dat de ontruiming plaats heeft gevonden op basis van vrijwilligheid. Ja, want ze zijn vrijwillig uh, vertrokken vandaag. Maar klopt het nu dat zij dus iets meer uh, ja, bewegingsvrijheid hebben gekregen? Ja, dat is. Toch een, een, een zaak van de, de minister, daar, daar blijf ik als, uh, als wethouder van Zetteren bos buiten. Ons is er met name omgelegen dat er een. Uh, We hebben gesproken met de asielzoekers, gesproken met uh, COA-IND. En het belang van ons is natuurlijk met name dat de demonstratie ophoudt en op een, op een vreedzame wijze is opgehouden. En u dacht, van na drie dagen is het wel uh, genoeg geweest... want u had uh, die beelden nog vers op het netvlies... van hoe dat laatst in Terapel is gegaan. Ja, nou, nadrukkelijk hebben wij het recht op demonstratie uh, gerespecteerd. Maar je ziet wel, na drie dagen en na drie nachten... Dat er uh, stevige overlastmeldingen komen uit de buurt. Er is sprake van, van vervuiling. De openbaar gebied wordt toch uh, wordt, wordt onttrokken. En je zag ook dat de demonstratie een aanzuivende werking kreeg. Begonnen met Somaliërs. Later kwamen Irakezen bij. Er kwamen uh, nog asielzoekers uit andere landen bij. En voorheen moet je dan ook als, uh, als bestuurder van de stad zeggen. Tot zover en niet uh, verder. Er dus is een moment gekomen dat de demonstratie moet stoppen. Ja, Bent u niet bang dat uh, ja, nu dit zo gelukt is... en de, deze asielzoekers zeer tevreden naar huis zijn gegaan... dat er meer uh, op de stoep kunnen komen? Ja, kijk, dit is opgelost op, op denk ik, een hele nette en, en keurige wijze. En ik, wij zien verder wel hoe dit, dit zich ontwikkelt. Maar nogmaals, is het natuurlijk vooral een probleem... tussen de asielzoekers en de, en de minister. Ja, nou ja, goed, de vraag was eigenlijk van... Uh, vreest u herhaling? Ja, ik, ik, ik, ben daar niet zo, uh, ik, ik ben daar niet zo bang voor. Ik dank u in ieder geval voor het gesprek, meneer Sneijders. Oké, okay, graag gedaan. Gert Sneijders, de local burgemeester ja. en wethouder dus in Den Bosch. Dan de Tweede Kamer, die komt vandaag terug van recess En dat is alweer voor de tweede keer. En ze gaan opnieuw praten over de eurocrisis. In Den Haag is politiek verslaggever Peter Blok. Peter, alle partijen hebben zin in een debat over de euro? Nou, vooral de SP en de PVV die hebben hierom gevraagd. Die willen dit debat met minister De Jager van Financiën. Hebben daar ruim een week geleden al op aangedrongen. Maar het kon dus wel eventjes een paar dagen wachten. En in die paar dagen is er natuurlijk alweer veel gebeurd. Ook ja. veel veranderd. Hè. Heeft president Mario Draghi van de Europese Centrale Bank... druk van de ketel gehaald door te zeggen dat hij alles zal doen... om de euro te redden tegen elke prijs. Iedereen blij, hogere beurskoersen, yeah. lagere rente voor Spanje. Maar ja, hoe... En wanneer gaat Draghi uh, nou, de euro redden? Dat, dat zegt hij vanmiddag. Dat, dat, dat horen we. Vanmiddag. Wanneer gaat de Kamer praten? Vanochtend of vanmiddag? Uh, vanochtend al. Dus, uh, ja, uh, dan, zijn uh, dan, eigenlijk zijn ze dan te vroeg. Ze zijn te vroeg, inderdaad, ja. ja want dan uh, praat je over iets waarvan je nog niet precies weet wat er uitkomt. Is het niet beter als we gewoon vanmiddag gaan praten? Uh, misschien wel. Uh, maar ja, dat, uh, dat moeten ze dan eerst ik, maar eens uh, straks uh, gaan aanvragen. Precies, he? dat is dan aan de Kamer. Maar wat, wat zal het onderwerp zijn? Zal het vooral over de euro gaan? Zal het over uh, steunmaatregelen gaan? Wat, wat is het centrale punt? Uh, Spanje, Griekenland, uh, dat komt allemaal langs. Ze willen vooral uh, meer weten over de bankensteun aan Spanje. De 100 miljard die nodig is om die Spaanse banken op de been te houden. 6 miljard daarvan van Nederland. Ze willen horen hoe slecht het nu echt gaat uh, met Spanje. Ja, en dan vooral die torenhoge rente die Spanje moet of eigenlijk moest betalen... Een week geleden natuurlijk hot nieuws. Nu ja. betalen ze minder rente. En uh, ja, het gaat vooral en natuurlijk weer alleen uh, ook over Griekenland. Want die Grieken die houden zich weer niet aan nou, de afspraken. dat hadden ze vanochtend ook eventjes uh, moeten luisteren naar de radio. Dat heeft Conny verteld een uur geleden. Ja, dat er wel het komt een, uh, langs. 12 miljard. Hè? 12 ja. miljard aan extra Griekse bezuinigingen liggen op tafel. Om deze maand toch nog dat geld te krijgen van het IMF... de Europese Centrale Bank en de EU. Maar ja, uh, ze zouden zich uh, toch niet aan de afspraken... Ze liggen achter op het schema. Zijn ze nog wel te vertrouwen? Komt het allemaal goed? Is er nog meer nodig? Moeten we de Grieken dat meer helpen? Ja. Al dat soort vragen. Want de banken en verzekeraars die hebben natuurlijk eerder hun verlies genomen op de Griekse schulden. Um, ja, maar Peter, moeten de Eurolanden dat ook doen? Ja, Peter, zeg eens eerlijk. Dit wordt toch gewoon een verkiezingsdebat vandaag? Ja, natuurlijk. Ja, want uh, al staan de PVV van Geert Wilders ligt uh, zeker. Die hebben niet voor niets om dit debat gevraagd. Wilders heeft al meer dan eens gezegd dat hij elke gelegenheid zal Aangrijpen Om duidelijk te maken dat premier Rutte en minister de Jager van financiën de plank volledig misslaan. Dat ze met miljarden smijten. Dat hij helemaal niets moet hebben van al die eurofielen. Hij zal dan ook de boel saboteren. Tijd rekken. Hij is natuurlijk al naar de rechter gestapt. Ja. Wel verloren. Was daarmee toch weer in de picture. Ja, hij heeft dat afgrijzen van zijn collega's in de Kamer... om al die hoofdelijke stemmingen gevraagd. Ja, wat zit er nog meer in zijn trucendoos, zou je bijna denken. Maar ja, het zwaarste middel heeft hij ook al gebruikt. Hè? Die motie van wantrouwen tegen minister De Jager. Daarin stond hij toen alleen. Maar ja, één ding is wel duidelijk. Wilders zal tot aan de verkiezingen elke gelegenheid aangrijpen... om Rutte en De Jager flink te beschadigen. Te zeggen dat het ja-knikkers zijn in Brussel... met miljarden rondstrooien, dat ze niet weten wat ze doen. En de Nederlandse burgers daarvoor laten bloeden... met al die extra bezuinigingen. Nou, de term blanco check zal ook wel weer veelvallen... En hij weet dat het allemaal goed valt, want veel Nederlanders vinden het ook maar niks. Al die miljarden steun aan landen in nood. Rutte en de Jager ook niet, maar ja, het is nodig hè. om de euro te redden, zeggen zij. En wilde maakt de mensen maar bang, spreekt onwaarheden, wil kiezers alleen maar naar de mond praten, is het verweer. Goed, dat gaan ze vanochtend allemaal met elkaar wisselen, want dat is een mooi ha aangeswoord, he. het debat. Vanaf uh, uur of tien dus vanochtend. Nog voordat de president van de Europese Centrale Bank zal spreken, draak. Want die doet dat pas vanmiddag. Peter Blok gaat het volgen. U kunt het hier volgen ook weer aan de hand van zijn bevindingen... op Radio 1 tijdens de Radio 1 Sportzomer. Het is foute koffie bij de oude Egberts. Fraude met cijfers. En dat vinden de aandeelhouders niet leuk. Die horen we straks. En nu horen we Tamara Bruggemans van de AWB met de verkeersinformatie. Tamara. Ja, op dit moment vijf files. Onder andere op de A7-RV-richting de Afsluitdijk tussen Oude Haske en Knoopend 2 twee kilometer... A9 ook maar richting Amstelveen. Tussen de knooppunten Rottepolderplein en Raasdorp 4 kilometer. Een aanrijding op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Zwijndrecht en knooppunt Klavenpolder 7 kilometer. De weg is daar wel weer vrij, maar het loopt daardoor ook vast op de N3 Papendrecht richting Dordrecht. Tussen Dordrecht en de aansluiting met de A16 4 kilometer. En wegwerkzaamheden zorgen voor file op de A27 Gorkum richting Utrecht. Tussen Hagenstein en Houten 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Het Bert van Sloten. In Nederland debatteren we dus over de euro in de aanloop naar de verkiezingen. In de Verenigde Staten hebben ze ook verkiezingen. Over ruim drie maanden kiezen de Amerikanen hun president. En de verkiezingscampagne daar is al flink op stoom gekomen. In de campagne is alles, nou bijna alles, is bijna alles toegestaan. Zoals bijvoorbeeld dit filmpje wat u in geluid gaat horen. Van de conservatieve site patriotupdate.com. Al vier jaar lang zit er een gedistingeerde, eloquente en iets wat saaie man in het Witte Huis, vinden veel Republikeinen. Ze vinden het tijd voor een conservatieve, God-fearing, gun-loving president. Zo ook de zesjarige Isaac Anthony. Hi, I'm Isaac Anthony. Hij kan wel honderd redenen bedenken waarom je niet op Obama zou moeten stemmen. Nou ja, tien dan. I'm here to tell you the top ten reasons not vote for Obama. Number 10. Mensen die werken moeten belasting betalen van Obama. En mensen die niks doen, die krijgen juist geld. Om te bewijzen dat Isaac meent wat hij zegt... staat hij met een enorme hakbel voor een bergboomstammen. Hij werkt in ieder geval wel voor zijn geld, lijkt hij te willen zeggen. Isaac heeft trouwens een nep pistool aan zijn riem hangen. Daar komt hij vast later op terug. Maar eerst zit hij samen met zijn broertje Levi op de bank. Want Obama vindt baby's maar een last. Did you hear that, Levi? Obama wil arme mensen voedselbonnen geven, zodat ze op hem stemmen. Dat is reden nummer 7. Reden nummer zes, Isaac klautert het uit een enorme pick-up truck gaat naast de voorband staan en zegt dan... Amerikanen mogen van Obama niet naar olie zoeken. Met zijn linkerarm leunt Isaac ontspannen op de voorband van de truck. En zijn rechterhand hangt losjes boven zijn pistool... als hij de vijfde reden noemt... om toch vooral niet op de huidige president te stemmen. Our Obama laat slechte mensen het land in. En dan komt nummer vier. Isaac is verhuisd van de truck naar een hek van prikkeldraad. Zijn spijkerbroek wordt omhoog gehouden door een donkerbruine riem... met een gouden gesp. Hij kijkt recht in de lens, pakt zijn pistool uit het holster... en schiet. Oh, wacht. Dat moet anders. Van president Obama mogen de goeie geen wapens meer dragen. Nooit op die man stemmen dus, dus Isaac. En dan... Komt reden nummer 1. Dit argument gebruikte tegenstanders van Obama ook vaak in de campagne van 2008. En het is nooit helemaal weg geweest. Isaac heeft er een wereldkaart bij gehaald en draait zich met gevoel voor drama richting de camera. In one, nobody knows where he came from. Niemand weet waar Obama is geboren. Duidelijker kan Isaac niet zijn. Zo'n man wil je toch niet als president? So don't vote for Obama. Next to you, and defend her still. Today. Ja, dat is verkiezingscampagne in de Verenigde Staten. Een zesjarig kind in de campagnestrijd tegen Obama was dat. Het is tien minuten voor half negen. De bewoners van de Marco Polo-laan in Utrecht, die mogen naar huis. Anderhalve week moesten ze op stel en sprong weg. Anderhalve week geleden dus. Net als tientallen andere bewoners van de wijk Kanaleiland. Want bij verbouwing was asbest vrijgekomen. Colette van Nuenen is bij de bewoners, nu nog in het hotel. Colette, de koffers staan bij iedereen klaar? Ja, ze gaan uh, wel de een voor een vertrekken hoor. Niet met z'n allen tegelijk, maar per portiek uh, mogen ze naar huis. En ze gaan ook naar huis. Alle tachtig mensen die hier in het uh, hotel van de Valk in, uh, in Houten zijn, die gaan naar huis. Terwijl Mohammed Ahabad, uh, jullie hadden eerder gisteren nog besloten om dat niet te doen, omdat u zei, ik weet helemaal niet of het wel veilig is daar. We hebben aan de hand van de bijeenkomst om 11 uur besloten om uh, niet terug te gaan. 11 met... uur gisterochtend? 11 ja. uur gisterochtend inderdaad. Toen hebben we besloten om niet terug te gaan in verband met dat we niet alle informatie, alle onderzoeken hebben ingezien. Ja. En dat was wel een van de, ons En uh, nou, Uiteindelijk hebben we de woordvoerders daarop aangesproken van de gemeente. Uh, die hebben contact gehad met de burgemeester. Uh, die hebben alsnog uh, het zijn gegeven dat ze die ook kunnen inzien. Uh -huh. Die zijn hier ook gebracht. Om zes uur hebben we die ook in kunnen zien. Uiteindelijk heb ik met de bewoners hier een, een, een bijeenkomst gehouden van uh, wat gaan we doen. We hebben nu alles gezien. De, de huizen zijn veilig, de omgeving is veilig. Toen hebben we besloten, van, we gaan met z'n allen naar huis. Ja. Want wat stond erin? Wat kreeg u te zien in die rapporten? Uh, er stonden erin de, de, de luchtfoto's in principe van de kleefmonsters, de monsters van, uh, van de grond van de tuinen. Uh, van de speelplaatsen, uh, van de straten rondom. En daar bleek echt alles veilig te zijn. En waar de asbest is aangetroffen, kunnen wij ook zien via de luchtfoto's. Ja. Maar hebben ze het dan ook verwijderd of is het toch gewoon niet aangetroffen en, en bent u alleen uit voorzorg weg moeten gaan? Nee, ze hebben in ieder geval waar het aangetroffen is op, in de potieken verwijderd. In de omgeving hebben ze niks aangetroffen. Op straat of in de speeltuinen en de tuinen zelf mm -hmm. hebben ze ook grondmonsters genomen. Daar is niks aangetroffen, dus daar is het ook niet verwijderd te worden. Ja. Dat, dat geeft misschien ook wel een gerust gevoel over de tijd dat u er nog geweest bent. Want op woensdag werd eerst de asbest al gevonden. En op maandag bent u pas vertrokken. U heeft steeds het gevoel gehad, ben ik wel veilig geweest in die dagen? Dat, dat kan nu dus misschien ook een opluchting geven. Ik spreek nu namens de, de, de andere bewoners, want ik ben daar niet bij betrokken geweest in het begin. Want ik ben vl, vanuit buitenland naar het hotel gekomen. Ja. Uh, van, zoals ik van de bewoners te horen heb gekregen, of van de woordvoerder zelfs, en van die experts van de ISBES, uh, had het niet geëvacueerd hoeven te worden. Aan de hand van de resultaten. Dus het was niet erg genoeg om te zeggen, van, wij gaan nu evacueren. Maar het is toch, voor de, in principe, voor het geval is het toch gebeurd. Ja. Voor de het, geeft dat, het geeft dat nou een rustig gevoel? Of, of zijn mensen daar juist boos over? Van we zijn voor niks uh, naar het hotel gemoeten? Uh, nee, het geeft een goed gevoel, want uh, de gemeente hebben ze best gedaan om de mensen te evacueren. Dat is gebeurd. Dat is natuurlijk uh, wat laat gebeurd is. Dat geeft uh, de, de gemeente en mitros ook toe. Ja. Uh, maar de bewoners die zijn wel blij dat het gebeurd is. Maar voor, voor hetzelfde geldt dat je daar kunnen blijven. En je, je zag dat in ieder geval luchtmonsters of, uh, of kleefmonsters worden genomen. Dat je daar nog Woont. En ja. uh, mensen met pakken met, de, met maskers, die hoef je liever niet te zien. Hè. Nee, dat geeft helemaal geen veilig gevoel natuurlijk. En dat is toch wat jullie anderhalve week geleden, althans de andere mensen, uh, hebben meegemaakt. Want u zegt al, u komt recht van, uh, van vakantie hier naartoe. Was er gisteren nog veel discussie, van gaan we wel of gaan we niet? Het was, in het begin was het heel uh, erg een discussie geweest, omdat niet alle vragen zijn waren beantwoord. Dus wij konden ook de bewoners weinig informatie gegeven over dit. Ja. Uh, maar aan de hand van de resultaten... Aan de, de, de, wat we te zien hebben gekregen... Uh, waren echt de bewoners gerustgesteld. Uh, we hebben echt keurig met iedereen individueel ook gesproken. Wat wil je? Is het beter om naar huis te gaan? Om, om, om hier te blijven? Toen nou heeft een ieder echt zijn eigen mening gegeven... van als de burgemeester zegt... jongens of bewoners, het is veilig. Dus toen hebben we besloten om met z'n allen echt terug te gaan. En vandaag is dus de dag... Vanaf 9 uur gaan ze in groepjes, uh, ja, stuk voor stuk met busjes of met eigen vervoer, naar huis. Colette van Une was dat vanaf uh, de, het hotel nog. En de mensen gaan dus op weg naar Canaleiland. Fraude bij, in de boekhouding bij de Braziliaanse dochter van de koffiemaker DE Master Blender. Nou, Egbert dus. Koffiemaker heeft het geknoeid pas ontdekt, maar loopt behoorlijk, het loopt behoorlijk in de papieren. Er is naar schatting voor 85 tot 95 miljoen euro gefraudeerd. Netto winst zal dit jaar daardoor 45 tot 55 miljoen euro lager uitvallen. Geen zuivere koffie dus. Pijnlijk voor het bedrijf, maar ook pijnlijk voor de beleggers. Want TAU Egberts ging juist onlangs met veel tamtam -tam naar de beurs. Directeur Jan Maarten Slachter van de beleggersvereniging VEB. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat, uh, wat weet u trouwens van, van die fraude of het geknoei? Wat moet ik eigenlijk zeggen? Is het fraude of is het geknoei? Het is de fraude en het is geknoei uh, zijn twee, twee dingen. Er is inderdaad gefraudeerd bij de Braziliaanse dochter. Uh, maar daarnaast is er een fiscale tegenvaller uh, die uh, ook verkeerd is, verkeerd is ingeschat. Dus het is, het is, het is allebei. Ja, laten we even met die fraude beginnen. Wat is er gebeurd? Uh, dat is uh, eigenlijk nog heel, uh, nog heel onduidelijk. Uh, nou Daarom is gisteravond met een persbericht naar buiten gekomen... dat er uh, fraude is geconstateerd uh, bij, bij de Braziliaanse dochter. Dat heeft uh, te maken met... Oninbare vorderingen die te lang in de boeken zijn, uh, zijn gebleven. Dus was al duidelijk dat, uh, dat die vorderingen niet meer konden worden, worden geïnt. Uh, en werden nog wel opgevoerd als, uh, als bestaande vorderingen. Nou, uh, en en daarvoor je ver... eigenlijk de cijfers ook? Daarmee, daarmee geef je een verkeerd beeld van, uh, van de stand van zaken. Verder is nog heel weinig bekend. Ja. Nou, uh, uh, Schijnt het zo te zijn, tenminste dat is de informatie die tot ons komt, dat daar uh, gewoon eigenlijk spookfacturen zijn uitgeschreven? Inderdaad, eh, dat, dat, zou, dat zou kunnen, dat, eh, dat, dat, eh, dat, is geen, dat is geen raar beeld, dat heb ik nog niet gehoord. Nee. Ze zeggen geen opzet. Ja, kijk, fraude is altijd opzet. Ja, uh, maar ze zeggen geen opzet en we hebben het wel ontdekt en we komen er meteen mee naar, naar buiten. Dan... Ja, maar die natuurlijk... We zijn natuurlijk net, net naar de beurs gegaan. Er zijn uh, duizenden Nederlandse beleggers. die uh, op basis van de, uh, van de cijfers uh, aandelen hebben gekocht. Uh, en het is natuurlijk schokkend dat je door zo'n hele voorbereiding gaat. van een beursgang en, en dit mist. Dan kan het geen opzet zijn. Het is wel behoorlijk nuttig. Ja, het is eigenlijk gewoon wanbestuur dan? Nou ja, dat is, dat is weer een, weer een hele andere juridische term. Uh, het is in ieder geval. Nou ja, je had het er kunnen uithalen dan, als u zegt... want ze moesten dus door, die, uh, door de papieren heen, want ze zijn losgekoppeld van Sarah Lee... dus dan ga je overal doorheen en dan zijn ze het niet tegengekomen toen. Het, het betekent dat de cijfers zijn gepresenteerd aan beleggers die niet kloppen... en dat beleggers daardoor, aansprakelijk, daardoor schade hebben geleden... Uh, en daar is de onderneming aansprakelijk voor. Ja, en u zegt, daar zijn ze aansprakelijk voor. Wat betekent dat? Dat betekent dat er, dat er vandaag een brief uitgaat naar Douwe Egberts... Uh, uh, met een verzoek om een, uh, om een gesprek op korte termijn... Uh, waarbij we dat met ze, met ze zullen bespreken. Ja, dat betekent eigenlijk dat u schadevergoeding wil? Juist. Ja, uh, nou is het, om maar eens een heel flauw spreekwoord van stal te halen... koffiedik kijken natuurlijk. Maar wat, ga, wat gaat er gebeuren met de beurskoers? Ja, dat is inderdaad koffiedik kijken. Daar uh, ga ik me ook niet aan wagen. Uh, uh, de winst voor 2012 gaat ongeveer 50 miljoen lager uitvallen uh, dan verwacht... Uh, nou, dat heeft natuurlijk een effect op de, op de koers. Er wordt behoorlijk wat, wat betaald voor Douwer-Egberts. Voor de uh, koerswinstverhouding ligt boven de 20. Uh, dus we zullen zien wat dat, uh, wat dat betekent voor de, uh, voor de koers. Ja, we hebben het al over de fraude gehad. En wat, wat is het geknoei dan eigenlijk? Nou, het geknoei, het geknoei zit erin dat, uh, dat het niet eerder is ontdekt. En dat je dus door zo'n voorbereiding van een beursgang gaat en dat je dit mist. Dat je dat pas uh, maand of, of zo later, uh, later ontdekt. Uh, en het geknoei zit hem in de verkeerde inschatting van, de, uh, van die fiscale kwestie. Goed. Er gaat vandaag een brief uit. U wilt een gesprek en u wilt schadevergoeding. M meneer Slachter, het is heel helder, uw verhaal. Dank u wel. Goedemorgen. Goedemorgen. Een driewervoezing, Nederland herreist. Er is een bank die ruim 65 jaar geleden werd opgericht. om samen met ondernemers de economie van ons land te herstellen. NIBC.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 Somaliërs hebben hun kamp bij IND Den Bos opgebroken en vechtsporter Barahari bekend, meldt de Telegraaf. Het is half negen, ik ben Mark Visser. Goedemorgen. De Somalische asielzoekers die in Den Bos op de stoep van de immigratie- en naturalisatiedienst bivakkeerden, hebben hun kamp afgebroken. Gemeente wil het kamp weg hebben. Local burgemeester Snijders van Den Bos. Ja, nou, nadrukkelijk hebben wij het recht op demonstratie uh, gerespecteerd. Maar je ziet wel na drie dagen en na drie nachten. dat er uh, stevige overlastmeldingen komen uit de buurt. En vrij moet je dan ook als, uh, als bestuurder van de stad zeggen. tot zover en niet uh, verder. Er is een moment gekomen dat de demonstratie moet stoppen. De Somaliërs verbleven sinds maandag voor het IND-gebouw. Ze wilden niet langer in het asielzoekerscentrum in Vught blijven. De asielzoekers vonden het regime te streng. De Somaliërs willen dat minister Leersen uiteindelijk een verblijfsvergunning geeft. De Raad van State besloot eerder dat Leersen niet terug mag sturen. Reizen via de Somalische hoofdstad Mogadishu is volgens de Raad te gevaarlijk. Vechtsporter Barler Hari heeft bekend dat hij betrokken was bij de mishandeling van zakenman Koen Everink in de Amsterdam Arena. Meldt de Telegraaf op basis van politieverhoren. Hari zou hebben gezegd dat hij Everink één keer heeft geslagen. Anderen zouden verantwoordelijk zijn voor de verdere verwondingen van Everink. En een van de andere verdachten is al opgepakt.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 We hebben inmiddels zes mensen aangehouden en op basis van hun verklaringen bleek dat er al eerder in Den Haag een incident was geweest. We zijn ook daar onderzoek gaan doen en ook daar hebben wij een plaatselijk afgezet. En bleek inderdaad sporen aangetroffen te zijn en ook getuigen. We zijn ook nog steeds op zoek naar getuigen rond dit incident. Die mogen ik iets gezien hebben rond twee uur. En dat incident, de schietpartij, was in de buurt van treinstation Den Haag-Hollands Spoor. A13 is afgelopen nacht bij Delft in de richting van Rotterdam enkele uren afgesloten geweest voor onderzoek.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 Ja, die komen die oude mensen terugbrengen van een feestje of zo. Nou echt? Dit is gewoon echt heel raar. Ze hebben nou iets gevonden in Utrecht en dat, uh, opeens lijkt het wereldnieuws. Asbest, ja. Maar dat vind je denk ik in elk huis wat 30 jaar ouder is. Het asbest werd in ieder geval gevonden door een bewoner van het pand in Hoogvliet. Na meting werd besloten om alle bewoners kort na middernacht te evacueren. Russische vrachtschip Progress heeft het internationale ruimtestation ISS vannacht in recordtijd bereikt. Zes uur na de lancering kwam het aan bij het ruimtestation. Normaal doet het ruimteschip er twee dagen over om bij het ISS te komen. Maar door een experimentele nieuwe aanvliegmethode kon de reistijd flink worden verminderd. En de Nederlandse medaillewinnaars Marianne Vos en Edith Bos... zijn gisteravond gehuldigd in het Holland House. Wilrens de Vos die pakte zondag de Olympische titel op de wegrace, Maar ze werd gisteren pas gehuldigd... omdat ze ook nog de tijdrit moest rijden. Een groot applaus! Gouden de Marianne Vos! Heel onwerkelijk, Het is echt... Uh, je staat daar boven en je ziet zo'n mensenmassa, gewoon hossend en uh, ja, daar te juichen om jouw gouden medaille... Dat is bijna onwerkelijk. En Judoka Bos die werd gehuldigd voor haar bronzen plak. Ongeveer 4000 mensen vierden het feestje van Vos en Bos mee. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Online. Er trekken veel wolkenvelden over het land met plaatselijke bui. In het uiterste noordoosten van het land komen nog een paar onweersbuien voor. Later in de ochtend neemt de onweerskans af. Het blijft overwegend bewolkt met af en toe een bui. Vanmiddag wordt het in het westen van het land wat droger en breekt wat vaker de zon door. Het oosten heeft nog een tijd te maken met wat neerslag. De zuidwestenwind trekt aan naar matig tot vrij krachtig en de temperatuur stijgt naar 20 graden in het westen en 23 graden in het oosten van het land. Vanavond is het overwegend droog en klaart het verderop, maar komende nacht kunnen over het westen weer een paar buien trekken. Morgen, vrijdag, zijn er wolkenvelden met af en toe zon. Verspreid over het land komen buien voor en vooral in de middag is daarbij kans op onweer. De temperatuur stijgt naar gemiddeld 22 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staan op dit moment vijf files. Ze staan op de A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen de afrit Haarlem-Zuid en het knooppunt Raasdorp, 3 kilometer. A12 ten aan, richting Utrecht, tussen de Meern en Nieuwegein 2. A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Zwijndrecht en het knooppunt Klaverpolder 7 kilometer. En daardoor loopt het ook vast op de N3 Papendrecht richting Dordrecht. Tussen Dordrecht en de aansluiting met de A16-4. En op de A27 Gorkum richting Utrecht. Tussen knooppunt Everdingen en Houten 3 kilometer door wegwerkzaamheden. NOS Radio 1. Het Olympisch Journaal. Brons voor Bos, goud roeien voor de Duitse Achter en goud voor Wickow. Er gebeurde veel op dag 5 van de Olympische Spelen. Bradley Wiggins is the Olympic champion. It's golden gold for Bradley Wiggins. His fourth gold medal and the seventh medal won in the Olympische Games. He is the greatest British achiever of all times when it comes to medals won by Olympians. 3-0 voor Edith Bos.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 Ja, waar de een wind verliest de handen. Nick Driebergen ontpopt zich langzamerhand tot de slimiel van het Nederlandse zwemmen. Op De 200 meter rugslag tikte hij, net als bij de 100 meter rugslag, net te laat aan. Oh, dan heeft hij het niet gehaald. Dan mist hij nu de Olympische finale op 200ste. Ja, het slaat nergens op dit. Zo zonde. Nou ja, uh, ik miste al de finale op de 100 op een haar en nu, nu mis ik het weer. En ik...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 Een beschaafde jongen is Drieberk ook nog eens een realistische jongen met gevoel voor humor. Want anderhalf uur na zijn gemiste finale twitterde de zwemmer. Ken je die Mop van die zwemmer die de Olympische Spelenfinale wilde halen op de 100 en de 200 meter rugslag. Die haalde het niet op 7 en op 200ste. Pop van de tak, dat is niks, hè? dat is een vingertopje. Nee, dat is helemaal niet. En uh, treurig is dat hij vorig jaar de WK-finale op de 200 meter rugslap op 900ste miste. Dus uh, ja, hij bouwt een beetje een, uh, een historie op op dit gebied. Maar het is wel heel treurig natuurlijk als je zo hard traint iedere dag. En je mist dan inderdaad zo'n finale op, uh, op een fractie. Dat is toch uh, heel zuur. Maar goed, blijkbaar... Uh kan hij er al een heel klein beetje de humor van inzien op dit moment. Ja, precies. Dat helpt in het verwerkingsproces. Sebastian Verschuren miste ook, maar die stond wel in de finale... maar die miste dan net weer het brons op 800ste van een, van een seconde. Het lijkt wel alsof we het net niet kunnen halen. Nee, maar ik moet zeggen dat Verschuren wel echt trots mag zijn... op de prestatie die hij geleverd heeft. hoor. Het is sowieso natuurlijk het koningsnummer, de 100 meter vrije slag. En Verschuren zwom gewoon een hele goede race... Sommar harder dan hij ooit gedaan heeft, uh, slechter de barrière van de 48 seconden. Dat had hij nog nooit eerder gedaan, ging daar ruim onder, 47, 88. Een dik persoonlijk record, dus dan kun je verder weinig uh, daarop aanmerken. Ja, alleen de concurrentie ging sneller, maar dat heb je niet in de hand. Nee, en uh, we hebben het over de 100 meter vrij... maar dan moeten we het natuurlijk vooral ook even hebben over Ranomi. Ranomi, Chromovic, Jojo. Ik hoorde jou gisteravond het uh, verslag doen. Jij was een partij, uh, enthousiast En kan je vanavond nog enthousiaster worden? Ja, ik denk het wel, want uh, het ziet er gewoon heel goed uit. Ze Zoalsom gisteren de halve finale nog niet voluit. En desondanks was uh, ja. toch ruim sneller toch dan de concurrentie. Dus dat zegt wel iets natuurlijk. Ja, en toch een record, een olympisch record. Ik bedoel, dat dus ze nog niet vol, voluit. Wat moet het dan nou vanavond worden? Ja, dat gaat nog een stuk sneller, denk ik. Met haar vorm zit het wel goed, ze heeft de goede techniek. Maar wat ik eigenlijk nog, nog veel belangrijker vind... is dat ze mentaal zo ijzersterk is... Want uh, ze heeft een on-Nederlands goede sportmentaliteit. Echt een killersmentaliteit. Eh, waar je bij andere Nederlandse sporters toch nog wel eens het gevoel hebt voor een grote finale. Van als de spanning maar niet gaat toeslaan. Hè, de, de zenuwen, als ze daar maar geen last van krijgen. Die angst heb ik bij haar totaal niet. Ze is mentaal ijzersterk. Ze is de beste van de wereld. En dat gaat ze vanavond ook aan de hele wereld laten zien. Daar ben ik heilig van overtuigd. En wat krijgen we dan? Een, een tijd 1,52? Wat, wat, wat wordt het? Ja, er wordt een tijd in de 52, want dat heeft ze natuurlijk al een keer gedaan... bij de Swim Cup in Eindhoven in april, toen swam ze 52, 75. En ik denk, uh, haar doel is ook om minimaal 100ste sneller te zwemmen... maar ik denk dat het wel meer wordt dan 100ste. Ik denk dat je moet uitgaan van een tijd van 52, uh, 50 ongeveer... dat we daarop uit gaan komen. En dat zou dan weer een wereldrecord in textiel betekenen, maar goed... Het is natuurlijk uh, aardig, een hele snelle tijd, maar het gaat vooral om die gouden medaille, laten we eerlijk zijn. Hoe laat gaan we de radio harder zetten vanavond, Bob? Dat is in Nederland, volgens mij, uh, iets over half tien. Dan, uh, dan moet het gaan gebeuren. We gaan met jou meeleven en beluisteren jouw uh, verslag. Veel plezier daarbij en ook bij alle andere nummers vandaag bij het zwemmen. De spelen beginnen vandaag trouwens ook voor de baanwiel baanwielrenners in het Velodroom. Sander Daalma ontwerpt en bouwt wielenbanen in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen, uh, meneer gesloten. U bent hier en uh, niet in Londen, uh, niet graag in Londen willen zitten? Nou, heel graag, maar dan had ik iets meer betrokkenheid nog moeten hebben bij die baan. Ja, uh, maar ik, ik had altijd begrepen, u was uitgekozen, uw ontwerp was uitgekozen Ja, het is jouw zo dat van de 100 teams die zich aangemeld hebben, hadden, acht overbleven om serieus mee te doen. En van die acht hebben wij met uh, Hopkins Architects in uh, Londen, hebben de prijs gewonnen. Ja, en toch dus niet ik de baan gebouwd. ik heb verbouwd. volop, volop meegedaan inderdaad met het ontwerp. Zichtlijnen, afmetingen, vorm, et van het hele gebeuren. Ook uh, meegediscussieerd over het prachtige mooie dak. Maar toen een puntje bepaaldje kwam, ja, moest toch een Engelsman bouwen. <laughs> en, dat, dat, dat, dat kan nooit een formele eis zijn geweest. Nee, nee maar wel dat, iets informeels. Ja, dat had iets informeels. Ja. Ja, je hebt natuurlijk met de uh, British Cycling Federation en het, uh, het Britse Olympisch Comité te maken. Ja, en daar uh, is van die kant behoorlijk gelobbyd. Terwijl heel vreemd wij het plan samen met, met, met, het heel, met ons team het twee keer gepresenteerd hebben, ook bij de British Cycling Federation. En, en nooit een keer een signaal geweest is van. Uh, jongens, het onderwerp is leuk, maar hij moet door een Engelsman gebouwd worden. Ja, terwijl u in het verleden wel uh, Olympische banen ook heeft gebouwd. Ja, we hebben. Uh, <coughs> Toevallig met diezelfde Engelsman, maar dat is wel leuk. Die had ik toen geïntroduceerd, Athene gedaan. Ja. Voor de Olympische Spelen 2004 was het. Hè? Ja, de tijd gaat heel snel. Ja, ik zit ook even <laughs> heel snel met u mee te rekenen. Ja, 2004. Het was, het was... 2008 was Peking, 2004 was Athene. Ja, ja. ja, ja, ja. Het was in, in principe was het een uh, baan voor de Mediterranean Games. Maar op Olympisch niveau... Ja, maar die heeft u wel gebouwd. U heeft ja. in, in Nederland eventjes, om het beeld uh, compleet te krijgen... in Apeldoorn de baan ja, gebouwd. voor de wereldkampioenschappen 2011. Ja. Ja. Alkbaar, ja. die baan is ook uh, van uw ontwerp? Ja. ja, klopt. Nou ja, dus u bent geen kleine jongen. Nee, maar op zich was het ook best leuk dat... Uh, zelfs in Engeland hebben we wel een baan gebouwd in Manchester... die uh, als heel snel bekend staat. En waar hadden zelfs uh, binnen onze range van banen... waar ik toch mijn naam achter mag zetten... Mexico met Leon 10, ja. wereldhuurrecord... Manchester met uh, Boardman, werelduurrecord, mannen. En in Alkmaar, het getuigt toch dat uh, de accommodatie natuurlijk heel belangrijk is... maar de baan het allerbelangrijkste. In Alkmaar het werelduurrecord gebroken is achter de derde door uh, Matthé Pronk. Ja, Alkmaar, het is wel een kleine baan hè, in Alkmaar. Wel een snelle baan, maar een kleine. Ja, de accommodatie is klein. Ja. De baan is 250 meter lang. Net als uh, alle, alle internationale normen op dit moment... Maar de breedte heeft net niet de 7 meter die het officieel zou moeten hebben. Ja. Maar dus voor Olympische Spelen en, en, en, en wereldkampioenschappen voldoet hij niet. Maar uh, we hebben wel twee keer daar de Europese kampioenschappen georganiseerd. Wanneer is een baan lekker snel? Waar, waar, waar, waar let je op bij het ontwerp? Wat doe je? Ja, dat is meer een gevoels. Is dat het gevoel? Ja, ja. Kijk, op, op de zwarte lijn moet hij exact op de millimeter 250 meter zijn... Uh, ja, en dan kunnen we een beetje breder maken en wat, uh, wat korter. Of, wat we in Manchester en wat Londen nu ook gedaan is... De, uh, een beetje wat langere bochten en wat kortere. Een dat is een beetje, wat met het schaatsen heb je dat ook. Hè? Dat heb je bijvoorbeeld, uh, Calgary ja. heeft een ander soort bocht ja. dan de bocht in Heerdeveen. Ja. Is, ja. dat, is dat een beetje de overeenkomst? Ja, het zit een beetje in, in de lengte van, van, uh, van, van het rechte gedeelte... ten opzichte van de straal van de bocht. Zo moet je het zien. En uiteraard, ja, dan heel belangrijk, is de overgang van... Dat rechte naar die bocht. En ben je sneller als je, laten we zeggen, een, een kleinere bocht hebt? Nee, het, het, voor sommige sporten, voor de sprint... daar zou je liever een wat langere baan maken met wat kortere bochten. Dan klets je natuurlijk ook iets meer naar beneden. Ja, Dat, dat vind ik zelf altijd als televisiekijker ja, prachtig om te zien. Spectaculair. Ik denk dat wij komen de komende dagen ook in, in, in Londen... geweldig kunnen genieten van de, de sprint, maar ook de, de kei erin. Ook spectaculair. Maar als je dus specifiek... Op de sprint ontworpen is en in vroegere jaren hè, met Pes, met Jan Derksen, met et cetera, toen was die sprint belangrijker nog dan, dan, uh, ja, dan uh, of eigenlijk het belangrijkste onderdeel. Ja. En tegenwoordig heb je gewoon veel meer onderdelen, uh, klassement, uh, omnium en ja, dan kun je beter ietsje uh, met wat grotere, grotere staal in de bocht maken. Ja, precies, want het worden meer onderdelen op opgefietst. Op ja. ja. Maakt het ja. dan ook nog wat uit de ondergrond? De... Nou ja, de ondergrond uh, waar wij hem van bouwen is uh, is heel langzaam groeiend Siberisch hout. Langzaam groeiend ja, Siberisch hey, hout. Ja, kijk Siberië, je hebt daar een, een hele gematigde lage temperatuur, dus het hout wat er groeit heeft hele kleine jaringen. Als je hetzelfde hout in Frankrijk zou hebben, heb je hele grove jaringen. Dus ja. het, het, het hout voelt bijna als een soort fluweel Voelt het aan? Het is zachter. Het is uh, niet hard. Niet echt hard, maar de jaringen zijn heel, heel... En voor de snelheid is dat van belang? Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, nee, ik, <laughs> ik, ik, ik, ik zit u vol verbazing aan te kijken. Ja. Want ik had dat niet zo gedacht, dat uh, hout uit Siberië notabene nou, een snel hout heel... zou zijn. Uh, voor uh, Athene, moet ik even teruggrijpen, daar hadden we uh, Afrikaans hardhout. Maar dat was in eerste instantie een open baan, net als Barcelona voor 1992. Uh, maar ja, tropisch hardhout is, is op dit moment natuurlijk heel moeilijk... En, en dan zoek je ook andere varianten. En dit en zijn ook die groene de... spelen, hè, dus daar zouden ze ook... geen tropisch hardhout mogen gebruiken. Nee, daarom. daarom. En juist voor, uh, voor binnenbanen hoef je uiteraard geen tropisch hardhout toe te passen. Dat heb je vooral nodig bij buitenbanen. Ja, buitenbanen heb je... Er zijn tegenwoordig ook gelukkig wat andere varianten. We hebben in Georgië in Tbilisi ook een baantje gerealiseerd. En daar hebben we een heel ander soort. Dat is ook een buitenbaan. Ook een heel ander soort uh, hout gebruikt. Zeg, wij zitten hier met passie. Want zo vertelt u er al te praten, meneer Daalma. <laughs> over wielenbanen. Maar hoe bent u daar ooit toe gekomen? Nou ja, het is ook een, ook een deel passie en, en beroep. Combinatie van passie en beroep. Ik ben vroeger uh, wielrenner geweest. Geen prof, maar wel uh, de bovenkant van amateurs. In de tijd van, uh, moet ik even denken hoor. Federer de Hertog, Rini Wachtmans. Ja, dit weet ja, je, je ja. zag ze nooit. Van ja. die iedereen ja. voor ja. Nou, nee, nee. Ik dat reed keurig is. met hem me mee. Oké. Okay. Maar eh, ja, daarna het architectenvak gekozen. En toch weer indirect met de wielersport eh, te maken gekregen. Alkmaar. Toen wilde, want zo is het eigenlijk begonnen. Toen hadden we Alkmaar verbouwd. En toen wilde Amsterdam de 92 Olympische Spelen. Ja. Hebben we contact opgenomen met het organisatiecomité. Want het moesten de dus sobere Spelen worden. Gebruikmakend van zoveel mogelijk bestaande accommodaties. Daar hebben we... Praat ik weer even als architect, een mooi plaatje voor gemaakt. En dat is in het Bidboek terechtgekomen. En zo, en zo zijn is het begonnen. Eigenlijk de internationale contacten begonnen. Ja. Ik, ik begrijp het. Nou, ja. ik wens u nog heel veel ontwerpen toe. En nog heel veel banen. En wie weet, zien we u terug, terug in Rio de Janeiro. En dank u wel voor het inkijkje in hoe nou zo'n baan gebouwd wordt. Meneer Versloten, dank je wel. <laughs> De Holland 8. Ze zijn eigenlijk met z'n negenen die roeien. En daar gaan we het zo over hebben. Maar we horen eerst naar Tamara Bruggemans. Die is in de eentje, maar hij heeft wel veel files. Ja, er staan op dit moment vijf, waarvan een nieuw ongeluk op de A16. Daar kom ik zo op terug eerste A9, ook maar richting Amstelveen. Daar staat tussen de afrit Haarlem-Zuid en het knooppunt Raasdorp 3 kilometer. Op de A12, ten aan, richting Utrecht, tussen de Meern en Kanalen-Eiland 3. Die aanrijding op de A16 Rotterdam-Breda... die zorgt voor file tussen Zwijndrecht en het knooppunt Klaverpolder. 7 kilometer en de rechte rijstrook is dicht... De N3 die loopt ook nog vol daardoor. Papendrecht richting Dordrecht. Tussen Dordrecht en de aansluiting met de A16, 4 kilometer. En op de A27, Gorkum richting Utrecht. Tussen Hagestein en Houten, 3 kilometer door wegwerkzaamheden. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. De kop in de Nederlandse krant. Ik prak hem er even bij het AD dan van vandaag. Geen goud, geen zilver, toch blij met brons. Dat schrijven we aan Jan van der Horst in Nederland. Waar gaat het in Engeland over? Daar moet ze iets over het goud melden. Goud, goud, goud. Niet alleen de voorpagina's. Ik heb nu de Daily Telegraph voor me. Die is woordeloos. Geen kop, gewoon twee foto's van Helen Glover. ...en uh, uh, Heather Stanning, de twee roeisters die als eerste Britten goudwonden. En daarnaast zie je natuurlijk uh, Bradley Wiggins. Als je dan doorgaat in de krant, en dit geldt eigenlijk voor elke krant die ik vandaag gezien heb... ...pagina 1, 2, 3, 4, 5... Zes, zeven, en dat gaat maar verder over het Britse goud natuurlijk. Ja, de opluchting die spat echt werkelijk van de pagina's af. En de Guardian, de voorpagina, ja, die zegt eigenlijk alles. Een grote foto van Wiggins met één kop. phew Ja, dat zegt inderdaad alles. Zeg, komen wij ook nog een beetje voor in de Engelse krant of kijken ze alleen naar zichzelf? Nou ja, de afgelopen dagen zie je dat uh, nauwelijks. Hè, natuurlijk wel de, de, het goud van Marianne Vos, dat was vrij prominent aanwezig. Ook omdat het zilver naar een Britse ging. Vandaag wel uh, een interessant groot verhaal in de Daily Telegraph over een Nederlander. Charles van Comenet, de voormalige chef de mission van Nederland, is nu het hoofd van de, het Britse atletiekteam. team ja. Uh, ja, Hij staat hier bekend als een beetje harde, no-nonsense, directe Hollander. Uh, maakt niet altijd vrienden, maar, zo kopt de telegraaf, vriend of vijand... deze man is een geboren winnaar. Uh, Britse atletiek, ja, bijna twee decennia lang in een diep dal... Daar heeft Verkommene voor gezorgd dat ze eruit zijn gekomen. Veel succes bij WK's en EK's. Maar, zo zegt hij ook zelf, ik moet het gaan doen bij de Olympische Spelen. Acht medailles, dat is het doel. De lat is hoog. En Verkommene zegt, als ik dat doel niet haal... Ja, dan pak ik meteen de eerste vlucht van Heathrow terug naar Nederland. Ja. En uh, staan er vandaag ook nog verhalen in over de, de atleten? De, de vraag is uh, eigenlijk een beetje van... zijn al die deelnemende atleten allemaal fulltime atleten? Nee, helemaal niet. Neem bijvoorbeeld die Heather Stanning, die dus Brits roeigoud won. Dat is een uh, officier in het Britse leger. Die uh, volgt op dit moment een opleiding in Sandhurst. Gaat ook na de afsluitingsceremonie naar Afghanistan. En die volgt dus een speciaal programma voor militairen. Zoiets kennen we ook in Nederland. En er zijn dus ook atleten, Nederlandse atleten hier, die zoiets volgen. Bij de politie bijvoorbeeld. Uh, verslaggever Paul Sanders maakte daar de volgende reportage over. Het is één uur in het Velodroom op het Olympisch Park in Londen. Teun Mulder draait zijn trainingsrondjes. Mulder is niet alleen baanwielrenner, hij is ook politieagent. Mulder maakt onderdeel uit van het politie topsportprogramma. Nou, ik zit bij de technische recherche in het, uh, in het topsportteam. zeg maar. Dus dat houdt in dat ik eigenlijk uh, alle vrijheid krijg om te sporten en uh, zeker in het Olympisch jaar. Ik komt eigenlijk van werken niet heel veel terecht omdat je volop bezig bent met, uh, met sporten. Maar het is de bedoeling dat ik, ik na mijn carrière gewoon aan de gang ga als politieagent. Nou, hoe helpt het jou? Je krijgt tijd, maar geeft het ook rust? Uh, geeft ook rust, want af en toe ga je natuurlijk gewoon uh, wat uh, aan de gang zeg maar. uh, ga, je, ga je aan het werk buiten je sport, zeg maar, zit je onder andere mensen en dat is wel goed. Maar ik moet zeggen, afgelopen jaar, twee jaar heb ik eigenlijk niet heel veel gedaan. Omdat de sporten zoveel tijd uh, in beslag neemt. Je traint gewoon tussen de 20 en 30 uur in de week. En uh, ja, dan is het gewoon moeilijk om erbij iets te naast te doen. Zeg maar. Maar het zorgt zeker wel voor afleiding. Hoe ja. kijken jouw collega's tegen jou aan? Nou, volgens mij wel positief. Uh, ze vinden het natuurlijk mooi dat er een, sp een sporter in, in hun midden zit. Zeg maar. En uh, ze volgen het ook. Ik schrijf af en toe een column voor, uh, voor ons korps, zeg maar. Noord-Oost-Gelderland. Noord Noord en uh, ja, ze leven zeker mee daar. Ja. Ja. Is het ook zo dat zij wel eens dingen aan jou vragen als het gaat om motivatie... als het gaat om mentale weerbaarheid? Want je bent een topsporter en dat ja. zijn twee dingen die jij hebt. Ja, op zich dat niet echt. Wat ik wel eens doe is klinks uh, geven op de baan. Voor, voor collega's, met name politie, politie op de fiets, zeg maar. Die gaan gewoon op de baan fietsen. Nou, en dan uh, kan ik zien wat, laat ik zien zeg maar, wat ik doe. En dat vinden ze allemaal fantastisch. Dus dat, dat is wat ik doe, maar promotiepraatjes of uh, lezingen, dat doe ik niet. Zou jij uh, dit niveau hebben kunnen bereiken zonder jouw baan bij de politie? Uh, nou goed, dat is een moeilijke vraag, want in 2004, toen ik hier bij de politie zat... Uh, heb ik ook meegedaan aan de Spelen, maar het heeft wel gewoon balans gebracht in mijn leven. En uh, dat is natuurlijk erg belangrijk in het topsport uh, bestaan. Dat je ook balans kan vinden tussen je en tussen maar ook uh, dingen daarnaast. En uh, dat, is zeker, uh, van, uh, dat is er zeker sprake van. Niet alleen de politie, maar ook Defensie heeft een topsportprogramma. Maar niet voor lang meer, want dat topsportprogramma houdt ermee mee op. Topsporters in de dienst van Defensie moeten dus een andere baan gaan zoeken... Dat geldt niet voor de mensen die bij de politie werken. Sterker nog, er komt meer ruimte. Die topsporters kunnen ons uh, geweldig helpen met uh, de mentale en fysieke uh, ontwikkeling van ons. En kunnen ons leren hoe je moet focussen in het vak. Dat zegt Gerard Huizer van der Renen. Hij is portefeuillehouder topsport bij de Raad van Corpschefs. Nou, ze kunnen trainingen geven. Uh, maar ik neem zelf aan omdat wij de komende uh, drie, vier jaar zo'n 50.000 collega's... door de mentale weerbaarheidstraining moeten halen dat ze dit niet allemaal één op één kunnen doen. Dus daar zullen we wel ja, moderne hulpmiddelen bij uh, aan te pas komen. Hoeveel topsporters zou u graag nog extra willen inlijven? Op dit moment zijn er acht mensen, acht topsporters die ja. bij de politie werken. Ja. Hoeveel meer zouden dat er moeten worden? Nou, zelf denk ik aan een verdubbeling. Dat gaat geld kosten? Ja, alles kost geld. Uh, maar op het totale uh, politiebezet, wat zo rond de anderhalve miljard is... Uh, is dat natuurlijk een druppel, uh, nog niet eens denk ik, een druppel op een plaat is. Meer een verstuiver, hè? dus uh, dat stelt niet zoveel voor nu. Uh, En als je uh, uh, ziet wat een enorm voordeel uh, we erbij kunnen hebben. Hè? Maar ook zeg maar, als trots in het vak, hè, je kunt spiegelen aan een topsporter die in die thema's van hè, fairness, uh, focus en fitness je voorbeeld zou kunnen zijn. Dan gaat dat volgens mij een geweldige aantrekkingskracht krijgen op die mensen die binnen de politie werken die daar nog niet zoveel mee hebben. Is het ook goed voor de PR? Ongetwijfeld, maar daar richten we ons in eerste instantie niet op. Uh, het heeft natuurlijk wel uh, ja, zeg maar, een bijeffect. Uh, als je beseft dat uh, de Nederlandse politie de komende... Uh, nou vijf jaar ongeveer 20.000 nieuwe politiemensen moet hebben... dan kun je je voorstellen dat dat wel meegenomen wordt... Uh, nou, in zeg maar, even de beeldvorming van de Nederlandse politie. Dat je hier bent aan topsporters. <kijkt> maar dat is niet het eerste doel. Het eerste doel is zeg maar, om ze naar binnen toe te gebruiken... voor de mentale en fysieke ontwikkeling van onze medewerkers... en de thema's... Uh, focus en ferns. De reportage was van Paul Sanders. Vijfde. Dat werd uiteindelijk de finale plek... voor de Holland 8. De ploeg was een halve seconde te langzaam voor brons. Peter van Weersum is de stuurman van de Holland 8. Want het zijn er eigenlijk negen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ooit een wedstrijd geroeid waar uh, het veld zo dicht bij elkaar zat? Ja... Ja, soms, maar nooit, nooit, ja, nooit eigenlijk een Libisch finale. Nee, want meestal zit dat, uh, is het altijd wel wat, wat, wat helderder, zal ik maar zeggen. Ja, absoluut. Ja. Het was wel, uh, voor de toeschouwers denk ik dat dit wel eens een van de leukste achte van alle tijden is. Ja. Maar ja, als je in die boot zit, hoe, hoe beleef je dat dan? Uh, zie je dan waar je ligt ook precies? Ja, je, wij, wij lagen hier natuurlijk wel in een buitenbaan. Maar uh, dus ik hoefde eigenlijk alleen maar naar rechts te kijken. Voor, dus naar Stuart in nauwste termen, om, uh, om een beetje zicht te hebben op het veld. En dus ik, we wisten ook, en ik wist ook, dat we, dat we uh, gewoon de hele race lang in de running zaten. Ja, en wat doe je dan op, op zo'n moment dat, dat je denkt van, nou, het kan nog niet, het kan nog niet? Ja, je, in mijn geval, uh, ik vraag een behoeiers om alles uit een hef te roeien om, om, uh, om het te proberen. Ja. En, uh, en dat moet ik behoorlijk hard schreeuwen, want het is, natuurlijk wel, uh, het is natuurlijk wel behoorlijk veel herrie het laatste stuk van die baan. Ja, want ik neem niet aan dat je zegt van... jongens, het zou heel prettig zijn als we een stukje door zouden roeien, want dan kunnen we nog een medaille uh, halen. De, zullen we wat andere termen worden gebruikt? Uh, ja, dat klopt. <laughs> en wat zeg je dan? Uh, ja, wat ik gisteren gezegd heb... Ik, ik weet niet. Ik, ik heb volgens mij iets geroepen van, nou ah, jongens, kom, we kiezen... We kiezen. Je zit nu voor de medaille. We gaan ervoor. Ja. Ja. Nou, en, en, en zeg je dan ook: het is, het is nog maar een halve meter, of uh, het, is, het is nog maar tien centimeter, uh, nog een schepje erbij, en dan hebben we, hebben we brons of uh, zilver. Ja, ik, euh, als, ik zeg dat we, als ik zeg dat we vier of vijf liggen, dan, dan zeg ik daar ook meteen bij. Ja, de nummer drie ligt binnen bereik op zoveel afstand. En dan, dan weet ze ook dat het zin heeft om ervoor te gaan. Ja. Uw taak is om te zorgen dat de boot uh, rechtvaart. Hoe, hoe, hoe, hoe gaat zoiets in zijn werk? Wat, wat, wat, wat doe je? Ik heb gewoon een hoortje uh, en een stuurkabel. En, uh, en ik zorg ervoor dat als het boot rechtdoor gaat, dat hij tussen de ballenlijn blijft. Ja, het is eigenlijk uh, uh, ongelooflijk simpel wat gewoon iedereen doet als hij achter, uh, achter het stuur zit um, op een uh, gewoon roeibootje. Uh, ja, het is wel hetzelfde, ja klopt. <lacht> ja. Maar het is wel essentieel toch? Of uh, ik bedoel, Kan je het ook uh, verknallen zal ik maar zeggen? Ja, je kunt het wel verklaren. Je kunt ze uh, te laat bij de start krijgen. Of je kunt vertellen dat ze te vroeg moeten stoppen bij de finish. Of je, of je, je kunt gewoon inderdaad door de ballenlijnen gaan varen. Ja, dus het is wel een belangrijke taak. Ja, dat, dat, een belangrijke taak. Kijk, het is, het, is een, het is een taak die erbij komt in uh, zo'n groot nummer. Ja. Waarbij, uh, waarbij acht roeiers bezig zijn met, uh, met roeien. En dan dat het ook nog eens kan helpen. Bijvoorbeeld er een stel hersenen erachter staan. En die, die dus ook een beetje het veld in de gaten haalt zoals gisteren en zegt... Uh, jongens, het ligt zo en zo. Het ligt in bereik. Ben je, dan, ben je dan een soort uh, trainer, zoals trainers bij teamsporten... Of, of ook gewoon de trainer bij het, bij het judo bijvoorbeeld? Ben, ben je zoiets of uh, ben je gewoon echt ook uh, ja, de sporter die deelneemt? Uh, ik ben zeker een atleet. We hebben ook een coach. En, uh, en de coach die, die geeft ook gewoon training. En die, en die, die geeft ook technische En ik... Ik voer uit wat hij, wat hij zegt. Ja. Het verlengstuk in het veld, zeggen ze dan. Het verlengstuk op het water in dit geval. Precies. Ja. En ook kapot als je over de finish komt? Sorry? En ook, ook gewoon steen kapot? Want ik, ik zie die, die, die roeiers zie ik altijd compleet naar ademhappen. Maar ze, ze brengen nooit die hele boot in beeld. Dus ik ben ook benieuwd of je ook uh, compleet uh, kapot bent dan... als je over de finish komt. fysiek uh, niet. Maar gisteren... Uh, maar wel. die vijfde plek... Uh, ja. Ja. Maar dat was niet fysiek. En vandaag uh, de finale voor de vrouwen. Uh, acht. Um, ja, hoe schat u de kans in? Ik denk uh, kansrijk. Kansrijk? Ik denk en... ook al kansrijk. Dus moet, uh, als zij gewoon goed varen, dan uh, zal Roemenië geen antwoord op hebben voor die, uh, voor die derde plek. Ja, en, en, en hoe vaar je goed? Ik bedoel, moet je dan uh, hard beginnen of juist niet hard beginnen? Wat, wat, wat is de beste tactiek dan? Bij die vrouwen, dat, uh, statistisch gezien, is het wel vaak zo een achter dat het handig is om, om hard te starten, omdat het een race die relatief kort duurt. Maar uh, bij die dames is het ook een technisch verhaal. Dus ze moeten, ze moeten de, de, juiste, de, juiste, de juiste ritme weten te vinden en ze moeten met z'n allen de juiste agressie erin stoppen. En nou, als ze dat doen, dan moet het gewoon goed gaan. Zit u op de tribune vanmiddag? Uh, gaat iedereen aanmoedigen, alle mannen zijn erbij? Uh, ja, dat denk ik. Denk, ja, het denk ik wel. Ik het moet eerlijk wel. zeggen... U, u belt mij nu om tien voor acht... of vandaag ja, het is, gisteren. Het is vroeg, hè? Het is vroeg. <laughs> ik, uh, ik, ik ben wel op, maar ik ben nog een beetje verdoofd van wat het is dus overkomen. <laughs> ja, ik begrijp het. Nou, dit was, uh, dit was Holland. <lacht> Londen, uh, ga nog eventjes op een oren... en uh, straks naar uh, de vrouwen kijken. Zeg, bedankt voor het gesprek. Peter Wiersum van de Dank holland 8.